De prinses en de noordenwind. Er was eens een prinses die in een land woonde waar het altijd koud was. De met sneeuw bedekte bergtoppen reikten bijna tot aan de hemel. En de bevroren rivieren schitterden net zo fel als de zilveren ketting die de prinses om haar hals droeg. De koning en de koningin hielden zoveel van hun dochter dat ze haar alles gaven wat ze maar wilden. Op haar zeventiende verjaardag kreeg ze prachtige geschenken. Maar de verwende prinses was er niet blij mee. Alweer een hoed met kant, riep ze. Ik heb er al drie. En die parels hoef ik ook niet. Ik heb er al zoveel dat ik er wel mee kan knikkeren. Ah, lieve kind, wat wil je dan hebben? vroeg haar vader wanhopig. We hebben overal in het land naar iets bijzonders gezocht. Maar we konden niets vinden wat je nog niet hebt. U weet best wat ik wil hebben, zei de prinses boos. Ik wil de mooiste edelstenen hebben die er bestaan om aan mijn zilveren halsketting te hangen. De prinses ging boos naar bed zonder zelfs een stukje van haar verjaardagstaart te hebben gegeten. De koning schudde verdrietig zijn hoofd en gaf de parels aan het jongste kamermeisje. Die was er heel blij mee. De prinses was op haar bed gaan liggen. Ze luisterde naar de noordenwind die de grijze sneeuwvlokken door de lucht joeg. Plotseling waren de wolken verdwenen en de kamer van de prinses werd verlicht door duizenden zilveren sterren. De prinses ging rechtop zitten en knipperde met haar ogen tegen het felle licht. Kom naar het raam, zong de noordenwind buiten. Dan zal ik je de mooiste edelstenen van de wereld laten zien. De prinses holde naar het raam. Ze keek omhoog en zag duizenden sterren die schitterden als edelstenen. Wat zijn ze mooi, zuchtte ze. Wat zou ik die graag aan mijn ketting hangen? Kleed je warm aan, zei de noordenwind. Dan zal ik je de weg naar de sterren wijzen. De noordenwind bracht de prinses naar de voet van de hoogste berg in het koninkrijk. Klim naar de top, zei de noordenwind, misschien kun je dan de sterren plukken. De prinses begon te klimmen, maar leuk vond ze het niet. Haar handen en voeten waren koud en de noordenwind blies haar mantel steeds open. Hoe hoger ze klom, des te verder weg leken de sterren bij haar vandaan te gaan. Ze zijn prachtig, zei de prinses tegen de noordenwind, maar er moet een gemakkelijker manier zijn om bij de sterren te komen. Kijk maar naar beneden, zong de noordenwind. De prinses keek en zag tot haar verbazing dat onderaan de berg ook duizenden zilveren sterren schitterden. Ik wil die sterren voor mijn ketting hebben, riep ze. En ze liet zich langs de berg naar beneden glijden. De scherpe stenen op de berg maakten diepe sneden in haar handen en scheurden haar mantel stuk. De prinses wist niet dat wat ze onderaan de berg had gezien geen echte sterren waren, maar de weerspiegeling van de sterren in het meer dat de noordenwind met zijn koude adem had bevroren. Toen ze onderaan de berg was aangekomen, holde ze naar het meer. Ze probeerde een van de sterren te pakken, maar toen ze in haar hand keek, zat er niets in, de wind was nog harder gaan blazen. Hij blies de sneeuw van de sparrenbomen en de sneeuw viel op de prinses. De prinses trok haar gescheurde mantel dicht om zich heen en begon te huilen. Wat ben ik dom geweest, snikte ze. Maar het is mijn eigen schuld. Dan had ik mij niet zo hebberig moeten zijn en zo onaardig tegen mijn vader en moeder moeten doen. Er druppelde drie grote tranen langs haar wangen in haar hals. De tranen bevroren en bleven aan de zilveren ketting hangen. Opeens hield de noordenwind op met blazen en stond er een knappe jongeman naast de prinses. Hij wees naar de bevroren tranen aan haar ketting. De tranen schitterden als edelstenen. Mijn vader, de noordenwind, heeft je willen leren dat je niet alles kunt krijgen wat je wilt hebben. Ik ben zijn zoon, de prins van de noordenwind. Ik heb je tranen in edelstenen veranderd, zodat je deze dag niet zult vergeten. Hij pakte de hand van de prinses en bracht haar terug naar het paleis. En van die dag af was de prinses heel tevreden en blij dat ze zulke lieve ouders had.